9 uur. Het nos journaal Door Alt Meegens. Het Syrische leger is begonnen met een operatie bij Yisrael Tsegoer. Volgens de staatstelevisie wil het leger de orde en rust herstellen in de stad dicht bij de Turkse grens. Eerder deze week werden in Yisrael Tsegoer meer dan 100 agenten gedood. De Syrische regering zegt dat de agenten zijn vermoord door gewapende bendes. Volgens andere bronnen heeft het leger de politiemensen doodgeschoten... omdat ze weigerden het vuur te openen op demonstranten. De afgelopen dagen zijn duizenden inwoners de stad ontvlucht. Ze zijn bang dat het Syrische bewind de dood van de agenten aangrijpt... om korte metten te maken met antiregeringsbetogers in Yisrael Chugur. Werkgevers, werknemers en het kabinet zijn in Den Haag bijeen... om de laatste hand te leggen aan het pensioenakkoord. De verwachting is dat ze vanochtend een persconferentie geven. Volgens het akkoord gaat de pensioengerechte de leeftijd in twee stappen omhoog, naar 67 jaar in 2025. Ook is de hoogte van de pensioenuitkering niet langer gegarandeerd. De vakcentrale FNV is nog altijd verdeeld over het akkoord. De grootste vakbond, FNV Bondgenoten, vindt het onacceptabel dat er geen enkele garantie meer is voor de pensioenuitkering. Ook vinden ze de bijdrage van de werkgevers onvoldoende.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 Burgemeester Abu Talib is teleurgesteld. Hij vindt dat de stad nog harder moet werken aan de veiligheid. Maar vreest ook de bezuinigingen van het kabinet... waardoor de stad te weinig kan doen om de criminaliteit aan te pakken. De veiligste plaats in de misdaadmeter is, net als vorig jaar... Litten Suradil in Friesland. Axo Nobel krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter... topman en oud-minister Hans Weijers... vertrekt volgend voorjaar bij het chemieconcern. Hij wordt opgevolgd door de Nederlander Ton Buchner, die nu nog werkt voor een Zwitserse multinational. Als Wijers volgend jaar vertrekt, heeft hij tien jaar bij Axo Nobel gewerkt. Onder zijn leiding werden onder meer de farmaceutische activiteiten afgestoten. En legt het bedrijf zich toe op verf en chemie. Het weer vanochtend is nog wat zon. Later steeds meer stapelwolken. Vanmiddag vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer. 17 graden wordt het aan zee en 20 graden in het binnenland. AWB Verkeersinformatie. Er staan drie files op de A8 richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 2 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Raasdorp 3. En op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Malieveld 2 kilometer.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over negen. Als de sociale partners hun handtekening zetten onder dat pensioenakkoord... dan hoort u dat uiteraard. We gaan ook na half tien langer door met het Radio 1 Journaal... zodat u de mogelijke persconferentie kunt horen. Eerst maar eens naar het epicentrum van de onderhandelingen. En daar zitten ze allemaal binnen, hoor. de werkgevers, de bonden en de politiek verantwoordelijken. Binnen in het gebouw om de laatste punten van het conceptakkoord over onze pensioenen te bespreken. En als het goed gaat, wordt dat pensioenakkoord dus zo dadelijk getekend, Lara zei het al. Vlak voor de bijeenkomst ving Martijn van der Wiel de hoofdrolspelers op. Als ik de toezeggingen krijg uh, waarvan ik veronderstel dat ik ze krijg... dan denk ik dat we kunnen zeggen, misschien is het geen tien... Uh, uh, maar het is toch een ruim voldoende. FNV-voorzitter Agnes Jongerius is er als eerste. En het is beter dan met lege handen te staan. Uh, want als wij geen akkoord afsluiten, gaat Henk Kamp door, heeft hij tegen mij gezegd. dan gaat de AOW gewoon naar 66, komt er geen verhoging van de uitkering. En wordt de mogelijkheid om te sparen voor je pensioen uh, belangrijk ingeperkt. Dus uh, ik maak dan de keuze, uh, liever niet met lege handen staan en maar een akkoord af te sluiten. Zij moet niet alleen vanochtend nog zoveel mogelijk binnenslepen. Straks moet ze ook haar achterban hier nog achter zien te krijgen. We hebben het eerder gedaan. Wij komen hier samen en vragen vervolgens in een referendum aan alle 1,4 miljoen FNV-leden eh, wat ze vinden van de afspraken. Bernhard Wientjes van de werkgeversorganisatie VNO-NCW... wuift die kritiek van FNV-bondgenoten weg. We blijven onze hoge premies betalen. We betalen 16 miljard premies als werkgevers. De werknemer betaalt 8 miljard. Dat blijven we betalen, ook in goede tijden. Uh, er was natuurlijk een, een dreiging... Dat de kosten van de pensioenen zo hoog zouden worden dat bedrijven niet meer konden betalen. Dus we hebben het systeem met elkaar gered, waarbij de werkgevers zich verplicht hebben ook in goede tijden die premie te blijven betalen. Hey, Bernard. Welkom, welkom. Genoeg hier te zien. Goed zo, je bent er weer op tijd bij. Ja, tuurlijk, als de minister komt... Zijn wij... Het kabinet stuurt een zware afvaardiging met maar liefst drie ministers. Niet vaak voor welkom, okay. welkom. Dankjewel. Meneer Kamp, wordt het een kwestie van tekenen en klaar? Nee, dat is het nooit. Als je met meneer Wintjes uh, moet praten en met mevrouw Angerius... dan is het een, nooit een, een kwestie van tekenen. Het is een kwestie van onderhandelen. En dat zal vermogen ook weer gebeuren. Ja. Ja. Uh, onderhandelen met één partij waarvan de helft van de achterban zegt... dit zien we eigenlijk niet zitten. Heeft dat wel zin? Nou, wat denkt u van mij? Er is zo ook in, in de Tweede Kamer natuurlijk een heleboel discussie. Uh, en natuurlijk is er, is er in andere geledingen ook discussie. Maar het is onze taak om uh, daarmee om te gaan. En ik denk dat uh, mevrouw Jongerius en meneer Wintjes daar heel goed doen in staat zijn. Komt dit in de buurt van de historisch? Het is natuurlijk wel, als we het sluiten, inderdaad heel erg belangrijk voor Nederland... voor de lange termijn betaalbaarheid van onze pensioenen. En dat is voor ons allemaal belangrijk. Ja, ik ben, het was zo vroeg op pad. Het was, en de minister-president zelf, die komt aangewandeld met een kartonnen beker koffie in de hand. Dit is de grootste vernieuwing van het pensioenstelsel, potentieel nu. Ik hoop echt van harte dat we vanmorgen zover komen, die we in, in vele jaren hebben gezien. Uh, misschien wel uh, sinds de oorlog de grootste verbouwing, die van groot belang is om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. Hè, zodat we dadelijk de vergrijzing kunnen opvangen, genoeg mensen in Nederland aan het werk hebben, maar ook te zorgen dat het pensioenstelsel betaalbaar blijft. Dus het is voor iedereen van het allergrootste belang. Er is ook nog een andere... Ik Ga dan naar binnen nu, de afloop staat je graag weer de woord. De premier is er ook en die is gekomen om iets te tekenen. Nou, dan we eens kijken of dat gebeurd is dan. Alle hoofdrolspelers zitten inmiddels uh, in dat zeergebouw. Uh, Gert-Jan Dennekamp is daar ook. Gert-Jan, is de handtekening al gezet? Nou, ik kan het niet zien. Ze zitten binnen, maar je hoorde ze net praten. En ze praten alsof er een akkoord is en ik denk dat we daar ook vanuit kunnen gaan. Er is nog een soort van laatste formele ronde, maar dat is echt een formele ronde. Er ligt een akkoord en zometeen zullen ze die aan ons presenteren. En dat zal over iets van twintig minuten het geval zijn. Maar er is verzet, het kwam net ook al even aan de orde, bij FNV Bondgenoten. De grootste bond bij de vakbeweging, vakfederatie FNV. Voorzitter Henk van der Kolk zei een uur geleden dat hij nog steeds die bezwaren heeft. Uh, ik vind niet dat ze niet moeten gaan praten. Ik vind alleen dat het te vroeg is op dit moment om een akkoord te sluiten... omdat het niet goed genoeg is. En het gaat zowel over het pensioen als over de AOW. Hoe ernstig, Hed jan is dat dwarsliggen? Nou, dat is heel vervelend. Uh, en vooral vervelend voor uh, FNV-voorzitter Agnes Jongerius, Want zij heeft zich natuurlijk uh, ingezet om een akkoord te bereiken waar haar achterban mee kan instemmen. En het is natuurlijk niet leuk als je ziet dat uh, de grootste bond uh, er niet mee uh, akkoord gaat. Um, toch zegt zij van ja, dit akkoord is verdedigbaar en het is in ieder geval beter dan niks. Het kabinet heeft aangekondigd dat ze sowieso doorgaan met de plannen die ze zelf al hadden. En dan kunnen we er beter voor zorgen dat we er ook zelf nog iets uh, uitslepen. En dus zegt dit akkoord wat er nu ligt is verdedigbaar. En daarom wil ik ook dat het voorgelegd wordt aan uh, de achterban. En eigenlijk is dat toch ook een beetje een motie van wantrouwen... die ze uitspreekt tegen de bestuurders bij uh, bondgenoten. Want zegt ze, misschien als ik het voorleg aan mm. uw achterban dan zegt een deel van uw achterban misschien wel van... ik vind het eigenlijk wel een goed plan. Ja. Dus eh, eigenlijk kiest zij voor de tactiek... ik ga gewoon rechtstreeks naar de leden. Dat zijn er meer dan een miljoen. En die moeten zich dan maar uitspreken. En eh, ja, dan hebben we een akkoord. En, of niet. Eh, maar zij gaat ervan uit dat zij dan gesteund wordt. En ik denk dat bondgenoten actief gaat campagne voeren tegen het akkoord. Ja, dat, dat is het enige wat ze nog kunnen doen. Hè? Want verder zijn ze, lijkt mij nu, uitgespeeld of niet? Ja, dat klopt. Uh, maar goed, het is niet uh, onbelangrijk. Uh, FNV moet dus, uh, of althans is van plan om het in een referendum aan de leden voor te leggen. En die kunnen natuurlijk toch nog uh, zand in de machine uh, gooien. Ook in de Tweede Kamer, uh, minister Kamp gaf dat net al aan, is er ook uh, verzet. Er moet nog wel wat wetgeving door de Kamer om dit allemaal mogelijk te maken. Zoals het er nu naar uitziet, is er een minderheid in de Kamer die uh, um, er tegen is. Uh, SP, PVV zijn niet enthousiast over wat er nu op uh, tafel ligt. Ook daar moet blijven of, of, of dat een bredere stroming is, maar ik, ik denk het eigenlijk niet. En dus zal bondgenoten actief campagne moeten gaan voeren uh, bij de Kamer en bij de eigen achterban om toch nog uh, iets gedaan te krijgen. Maar uh, ja, de mensen hier, je hoorde ze net allemaal, ze zijn enthousiast over het akkoord wat er nu ligt en denken ook dat het verdedigbaar en goed is voor de werknemers en de gepensioneerden. Ja. En dus gaan ze half tien halen, Gert-Jan? Ik denk het wel. Het zal misschien ietsje later worden. Uh, maar uh, ik verwacht niet dat we hier vannacht nog zitten... omdat er ineens op het laatste moment allerlei uh, obstakels uh, zijn voorgekomen. Dat hoorde je aan hun toon. Ze verdedigen nu al, uh, terwijl ze naar binnen lopen, een akkoord. Dus uh, ik denk dat we over uh, nou, ik denk uh, 20 minuten uh, kunnen melden... dat uh, de handtekeningen staan, dat er een akkoord is. En dan kunnen we gaan uitleggen wat het nou allemaal betekent. En dan komen we dan terug bij gert Dennekamp... voor de deur van het CER gebouw in Den Haag. Het is uh, bijna 13 minuten over 9... We gaan nog eventjes naar Joris van der Kerkhof. Want uh, de NOS ontdekte dat de bezuinigingen op cultuur gewoon doorgaan. Maar het repeteren ook hoor ik, Joris. Ja, en het is zo mooi om te zien bij het Orkest van het Oosten in Enschede. Uh, uh, mensen die uh, vol overgave naar, naar de dirigenten aan, uh, aan het kijken zijn. Die, uh, waar zijn ze voor aan het repeteren? Voor een uh, groot openluchtconcert aanstaande zondag hier in het Volkspark in Enschede. En groot is, dan zijn er echt duizenden mensen. We verwachten twintigduizend mensen. Oh, dat is mooi. Dat is, mooi. Uh, dat is iets wat jullie in de toekomst meer moeten gaan doen... om muziek meer bij de mensen te brengen? Nou, het is een vorm waarin je heel veel mensen bereikt. Dat deden we altijd al en dat blijven we ook wel doen. Ja. Uh, wat was het ook weer? Deze? Zwaar meer, hè? Zitten ze lopen? Ja, zolang het geen stervende zwaan wordt, vind ik het goed. Beetje, ze spelen door een beetje naar de zijkant toe. Die stervende zwaan, denkt u, bent de directeur van het, van het orkest. Ook van een vereniging waar honderd eh, podium, kunstenaars, stichtingen, verenigingen zijn bij, bij aangesloten. Verwacht u een stervende zwaan vandaag voor de cultuur? Nou, alle signalen wijzen erop. Hè. 30% bezuinigingen voor de dansgezelschappen, theatergezelschappen en orkesten. Een onevenwichtige verdeling tussen Randstad en regio, waarbij de regio weer het slachtoffer wordt. Dat is wel iets om uh, zorgelijk van te worden. En dat voor die 106 leden die wij vertegenwoordigen, is het een zwarte dag wat dat betreft. Ja, ik kijk tegen u op, maar dit klinkt als een Calimero. Nee, dat is niet zo. Want iedere instelling is natuurlijk bezig om te overleven. Ook het Orkest van het Oosten. Daar hebben we een goed plan voor gemaakt. Waarbij we investeerders hebben gevonden die ons willen helpen om te groeien. En ons minder afhankelijk willen maken van die overheid. Zijn dat dan investeerders die ook in FC Twente investeren? Moet je op zoiets denken of is het totaal iets anders? Ja, daar zitten ook gewoon commerciële investeerders bij, maar ook mensen die belangrijk vinden dat cultuur voor Nederland behouden blijft. En zeker in het gebied waar ze wonen en actief zijn. Ja. Dus er zijn van allerlei soorten en slag. Ja, de Nationale Reisopera spraken we een uur geleden. Die hadden het over dat je vooral incidentele subsidies moet gaan aanvragen. Dat je het bij het bedrijfsleven niet kunt gaan halen. Geldt dat voor jullie ook? Nou, dat is wel een, tenden, een, een tendens die gaande is hè, dat het meer project uh, georiënteerd wordt. Wat wij met het Orkest van het Oosten proberen is gewoon meer eigen geld te verdienen. Waardoor continuïteit gewaarborgd blijft voor het aanbod. Voor onze rol in de samenleving en voor de medewerkers van het Orkest van het Oosten. Zoals ja, dus we iets verder naar, weer naar binnen gaan. Als er, uh, de bezuinigingen doorgaan. Het idee is nu uh, dat, het dan, uh, dat de staatssecretaris met het verhaal komt dat in 2013 dat moet ingaan. 30 procent... te denken, die 30%. procent, uh, kun je die hier gewoon uit het, uh, uit het orkest halen? Dan heb je gewoon een derde minder. Ja, maar dan spelen we dit niet meer. En zo heeft de componist het niet bedoeld. Oké, okay. nou, dat is mooi. Aanstaande zondag, hè? Is het, uh, het, spelen ze dan dit, of wat spelen ze nog meer? Dan spelen we onder andere dit, maar ook iets van Kabalewski en uh, nog veel meer componisten. Ja, okay. Ik heb het altijd al een keer willen doen. Maar volgens mij gaat er, gaat er helemaal, niks, <lacht> helemaal niks gebeuren. Ja, de uitzending is nu voorbij. Nou sta ik voor jullie allemaal. <lacht> als ik dan zo doe, ga jullie dan spelen? <lacht> nee, hè? <lacht> gaat niet gebeuren, hè? Nee, <lacht> oké. Okay. Allemaal zondag komen kijken in de, in de Enschede. Dan spelen jullie met z'n allen... In ieder geval nog uh, in volle bezetting. En wie weet hoe dat in 2013 zal zijn. Dank jullie wel. Eindelijk is goed nieuws uit Duitsland. Daar is voor komkommers, tomaten en sla de waarschuwing ingetrokken. Maar is dat nou niet wat heel snel? In ieder geval mogen de Duitsers die groenten weer eten. Wel goed wassen verkeersinformatie. Bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Het is rustig op de weg. Er staan twee files. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... voor Knoop het Raasdorp, twee kilometer. En op de A12, Utrecht richting Den Haag... voor Den Haag-Maliveld, 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Door naar Jemen, want daar houden zowel aanhangers... als tegenstanders van president Saleh... de ogen gericht op buurland Saoedi-Arabië. Daar ligt Saleh in het ziekenhuis. De president is in het ziekenhuis in Riaad geopereerd... nadat hij bij een aanval... Op het het presidentieel paleis in Sanaa, de hoofdstad van Jemen... zwaar gewond raakte. Zijn tegenstanders hopen dat Saleh voor altijd weg blijft uit Jemen... maar volgens een jemenitische onderminister is dat nu niet aan de orde. We praten door met onze correspondent Nicole de Fever in Jemen. Um, Nicole, wat is er bekend, laatste nieuws over de toestand van Salih? Nou, er zijn wisselende berichten. Eerst uh, zouden de Amerikaanse bronnen hebben gezegd... dat hij toch echt zwaar gewond is. 40% van zijn lichaam, daar zouden brandwonden zijn... Hij is geopereerd, die operatie is goed verlopen, maar het zou nog heel lang kunnen duren. Nou, deze minister die zei eigenlijk dat hij verkeert in blakende gezondheid. Het gaat hartstikke goed met de president. Dus op uh, korte termijn kunnen we hem uh, terugverwachten. Opvallend was ook dat deze onderminister. die zei: Kijk, over een machtsoverdracht. daar kunnen we pas over spreken. Als de president weer op de Jemenitische bodem is. dan gaan we erover overleggen. En dan houden we ons aan het voorstel. wat Saudi-Arabië eerder deed. Binnen 30 dagen zou hij dan een verdrag. zou hij dan aftreden nadat hij een verdrag om de macht over te dragen heeft ondertekend. Maar dat is absoluut niet wat de oppositie wil. De oppositie wil eigenlijk niet dat Zalig terugkomt... op jemenitische bodem als president. Nu nee. hoorden we in eerdere reportages van jou... dat hij toch ook in geval degelijk een grote aanhang heeft in het land. De regering zegt dat er overleg is tussen regering en oppositie. Valt er iets over te zeggen? Welke kant gaat dat uit? Het is lastig, want de oppositie is ook weer verdeeld. En die gesprekken, het is heel vaag hoe die nou in zijn werk gaan... Ik sprak net weer iemand die zei. Ja, eigenlijk zitten de Amerikanen tussen de Saoediërs. die bemiddelen om ervoor te zorgen dat die partijen eh, met elkaar praten. Maar ze liggen mijlenver uit elkaar. Sowieso zo de, uh, de regeringskant. die dus wil dat de president terugkomt. en dat dan verder wordt gesproken. En de oppositiekant die niet wil dat hij terugkomt. Maar ook binnen die oppositie is veel verdeeldheid. Want bijvoorbeeld de jongeren op het plein. die willen echt een vrij Jemen. waar het volk het voor te zeggen krijgt. Een echte democratie. Andere oppositiepartijen die hebben. Er geen bezwaar tegen dat er uh, iemand van de oppositie aan de macht komt, uh, een sterke man. En dat is eigenlijk ook wat de Saoudiërs en de Amerikanen het liefst zouden willen zien. Want die willen eigenlijk maar één ding in het land, dat is stabiliteit. En daarvoor kan je beter een sterke leider hebben dan een pachtige democratie die uh, zijn weg nog moet vinden. Ja, dat is natuurlijk vandaag weer vrijdag hè Nicole. Verwacht je iets bijzonders na het middaggebed? Nou, aan bij, in beide kampen worden grote uh, bijeenkomsten verwacht. Iedereen gaat natuurlijk naar het gebed. En daarna zullen we er uh, massale... Uh, bijeenkomsten zijn. Een grote steunbetuiging voor de president. Ik ben net al gebeld door het uh, ministerie van Informatie die er toch echt op aandrong dat we naar de Zalig Moskee gingen. Want daar verwachten ze echt miljoenen mensen, zeggen ze. En ze willen natuurlijk graag dat de wereld getuige ervan is hoeveel steun er nog is voor de president. Aan de andere kant op het plein voor de universiteit. Daar zullen ook ontzettend veel mensen bij elkaar komen. Eerst voor het gebed en daarna... Om hun eigen kracht bij te zetten, namelijk dat ze nog niet meer terugkomt. Nou, iedereen hoopt maar dat het net als de afgelopen dagen rustig blijft. Goed. We wachten het af en horen van jou, Nicole Levever vanuit Sanaa in Jemen. Dankjewel, Nicole. Ja. En dan oh, naar Duitsland. We zeiden het al: volgens een Duits persbureau, DPA, is de waarschuwing voor de komkommers ingetrokken. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Uh, Wouter, is de komkommer dan helemaal opeens niet verdacht meer? Ja, en sterker nog, het geldt ook voor tomaten en voor bladsla. Dus precies het eh, komische trio waar we de hele tijd bang voor waren. Tomaten, komkommers en sla. Uh, die waarschuwing wordt kennelijk vandaag in de loop van de dag uh, opgeheven. Uh, DPA meldt dat andere uh, websites nemen het intussen over. En er is om half elf dadelijk een persconferentie in Berlijn... van de Centrale Autoriteiten voor Gezondheid en dat soort dingen. Uh, voedselveiligheid, die dat dan zullen uitleggen en dan zal het waarschijnlijk bevestigd worden rond half elf. Eh, betekent dus inderdaad dat je die groenten weer zou kunnen eten. En dat komt omdat men zegt dat de verdenking tegen de, de gekiemde groenten, de taugé onder andere, dat die intussen zo sterk is dat men blijkbaar het hele onderzoek daarop richt en zegt de andere dingen die zijn weer veilig. Ik vind het enigszins verwarrend Wouter, want eerder deze week hoorden we dat er toch een bacterie is gevonden op een stukje komkommer in een afvalbak in Magdenburg. Hoe zit dat nou? Ja, dat is waar. Sindsdien kennen wij ook het woord komkommerfragment. Maar, maar daarvan, is nooit, daarvan is nooit vastgesteld hoe die, kiem, of sorry, hoe die bacterie op die komkommer was okay. gekomen. Uh, die, dat gezin was ziek en uh, later toen de onderzoekers bij die mensen thuiskwamen... zoals ze wel vaker doen bij de mensen om te kijken of ze iets kunnen vinden in en om het huis... toen heeft kennelijk uh, de vader van het gezin die komkommer uit de biobak gehaald. Die was, lag er al anderhalve week in en gezegd... kijk, dit is onze komkommer en die was inderdaad besmet. Maar het zou net zo goed kunnen zijn dat die in die bak pas besmet is geraakt... Dat nee. Een ja, andere een ja. andere inlag. En dat spoor loopt dood. Men kan niet zien waar die komkommer vandaan komt. En er zijn zoveel komkommers, je moet je voorstellen... dat er tonnen en tonnen komkommers en tomaten getest zijn... de afgelopen weken in Duitsland. Als je daar bijna nooit iets op vindt... wat direct met die ziekte te maken heeft... dan kun je op een gegeven moment misschien ook wel zeggen... het ligt er dus niet aan. Aan de andere kant, die tauge, die komt uh, van één boerderij in Bienenbüttel in de buurt van Braunschweig, in de buurt van Ulsen. Daar is nu steeds meer aanwijzing voor. Er zijn intussen steeds meer kantines, restaurants. Gisteren nog een familiefeest waarvan hij achteraf heeft vastgesteld dat ook daar... veel mensen op dat feest ziek zijn geworden... en waar ze inderdaad gekiemde groenten en telkwee van die boerderij hadden. Dus dat spoor gaat steeds meer die kant op... dat het echt van het ene bedrijf komt. En kennelijk, dat zullen we om half elf op de persconferentie hopelijk horen... kennelijk zijn al die aanwijzingen zo sterk... dat je de andere verboedens nu inderdaad uit kunt sluiten. De, de kiemboontjes, dus die blijven dus nog gevaarlijk. En verder hoeven de Duitsers niet meer voorzichtig te zijn? Of wordt er toch nog wel steeds gezegd, let op de hygiëne? Ja, het bericht gaat nu niet verder dan inderdaad dat op de waarschuwing voor tomaten, komkommers en sla is opgeheven. En nou ja, ik stel me voor dat het een enorme opluchting moet zijn voor ja. veel mensen die toch graag iets gezonds eten in de zomer. En natuurlijk voor alle boeren die hun spullen niet kwijt konden. Goed. Wouter Meijer, en dan horen we meer van jou na die persconferentie die later in deze ochtend wordt gehouden. Het is zeven minuten voor half tien. We naar het NOS Radio 1 journaal. Het ProRail dan zet sinds afgelopen nacht honden en particuliere beveiligers in... om het spoor te beveiligen tegen koperdiefstal. Gaan we eens even praten met uh, ProRail. Michiel Heiton van uh, deze organisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moet ik dat voor me zien? Staat er uh, om elke 500 meter een hond met een beveiliger? Nou, uh, hoe precies... Er wordt vormgegeven. Daar uh, klap ik niet over uit de school. We moeten de dieven ook niet uh, slimmer maken dan ze al zijn. Uh, we hebben uh, een pilot gehad op, op een traject waar heel veel koper werd gestolen. Daar hebben we s'nachts, want vooral koper wordt vooral s'nachts gestolen... daar hebben we particuliere bewakers ingezet die rond bij hun hebben. En die zijn er zeer intensief gaan patrouilleren. Nou, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want uh, er is toen sinds die tijd geen koper meer gestolen. Nou... Verslaagd. We hebben dat nu uitgebreid naar nog drie andere uh, locaties in Nederland op het Nederlandse spoor. Dus in totaal vier locaties worden nu, uh, s'nachts, zeer intensief bewaakt door, door die bewakers met, uh, met uh, honden. Ja. En dat, dat moet een uh, afschrikwekkend effect hebben. En, en nou ja, de eerste resultaten wijzen uit dat dat werkt. Ja. Ik heb er gisteravond in staan, in een busje, ja. met een hond. Toen dacht ik, wat deed hij daar? Ja. Maar hiervoor was hij dus, maar hij stond wel aan een oneindig lang traject. Hoe houdt u 3000 kilometer spoor in de gaten? Dat is ook onmogelijk. Dat doen we ook niet. Nee, het gaat alleen dat naar die locaties daar waar in het verleden veel is gestolen. Nou ja, in het verleden. We, we, dat, dat monitoren we van dag tot dag waar koper wordt gestolen. Als we zien dat een, op een locatie veel wordt gestolen, dan zetten we daar uh, de bewakers in. Maar het is inderdaad onmogelijk om het gehele Nederlandse spoor... Om daar overal een, een bewaker neer te zetten met een hond. Dat is gewoon onbetaalbaar en bijna praktisch ook uh, onuitvoerbaar. Maar gaan ze dan uh, juist niet naar die stukken waar niemand staat? Hoe bedoelt u? Waar niemand nou, staat? Die, die, die, We gaan daar waar de koper die voor zich... Uh, ja, maar die maar gaan er natuurlijk ergens anders naartoe. En dan zetten wij ook weer onze mensen daar ah. naartoe. Ja, dat blijft een aardig kat en muisspel zo. Deed de, de, de, de politie niet genoeg, meneer Heijton? We zijn zeer blij met de inzet van de politie. Maar de politie heeft ook nog meer taken uit te voeren dan... Uh, tegen koperdieven te strijden. Dus uh, we verwachten ook niet van de politie dat zij dus inderdaad het hele Nederlandse spoor permanent gaan bewaken. Het hebben wel wat beter maar het, is, het is echt Koperdiefstal is echt een enorm groot probleem. Vorig jaar uh, kwam het in 2010 echt honderden keren voor. Bijna elke dag gemiddeld vindt uh, het wel plaats. En het heeft voor met name reizigers echt heel veel leiden tot overlast. En gisteren hebben we het nog gezien in Lisse. Dat was dus s'nachts ook opengestolen. Nou ja, treinen vallen uit, de treinen moeten stapvoets rijden, mensen moeten overstappen. Nou, en als dat elke dag gebeurt, en het gebeurt elke dag, ja, dan uh, zijn alle middelen, uh, moeten we daarvoor aangrijpen. Maar dit wat we nu doen, uh, is wel extreem en uh, zeer kostbaar. Dus dat kunnen we ook niet voor heel Nederland uitzetten. En, en elke euro die we, niet, of die we hiervoor moeten uitgeven, ja, kunnen we niet uh, inzetten om in sport spoor te investeren. Nee. Ja. Ja. Dank dat u het even wilde uitleggen bij ons. Giel Heiton van ProRail. Vijf uur half tien. Inwoners van Veenendaal vrezen al jarenlang... dat de straling van hoogspanningskabels kan leiden tot leukemie. Het Rijk neemt nu voor zoals maatregelen. Minister van Hagen wil dat iedereen die onder de kabels... met de hoogste spanning woont, uitkopen. Verslaggever Matthijs Holstrop ging langs bij Michael Melsen... van het platform Hoogspanning in Venendaal. Het ziet eruit als een uh, rij...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 Ja, dat zou je haast denken, maar we, zijn, we blijven nuchtere Hollanders. Hè, dus we willen wel eerst graag het resultaat zien en dan pas vieren. En uiteindelijk gaat u de belastingbetaler voor de kosten opdraaien. De energierekening wordt 4,5 euro per jaar verhoogd om iedereen uit te kunnen kopen. Tweede Kamer moet dat overigens nog goedkeuren. Wij gaan zo naar het journaal van half tien. Maar zodra de handtekeningen gezet zijn onder dat uh, pensioenakkoord dan aanstaande is, schakelen we naar uh, de Bezuidenhoutseweg in Den Haag, naar het ser -gebouw. En natuurlijk, Sven Kokkelman. Goedemorgen. Goedemorgen. want wij komen daarna weer met Goedemorgen Nederland. Frauderen was voor werknemers nog nooit zo makkelijk. staat in het jaarverslag van een groot bedrijfsresearchbureau. Sociale diensten zitten zwaar in de financiële problemen. 340 miljoen euro in het rood. En ze krijgen toch alsmaar meer klanten. Hoe gaan ze dat in hemelsnaam oplossen? En het idee van de Betuwe lijn was dat hij de Rotterdamse haven zou verbinden met het roergebied. Alleen die trein die stopt nog altijd bij de Duitse grens. Dat blijft nog wel even zo, want de Duitsers hebben hun plan op de lange boendersbaan geschoven. <laughs> Goed. Dat er meer zo meteen in. Goedemorgen Nederland. Okay. Eerst weer het nieuws. door meegens. Radio 1. Het NOS Journaal. Ja, werkgevers, werknemers en het kabinet leggen in Den Haag de laatste hand aan het pensioenakkoord. Volgens dat akkoord gaat de pensioengerechte de leeftijd in twee stappen omhoog naar 67 in 2025. En ook is de hoogte van de uitkering niet langer gegarandeerd. Duitsland heeft de waarschuwing ingetrokken om geen groenten als tomatensla en komkommers te eten. De waarschuwing voor tauge en andere kiemgroenten blijft nog wel van kracht. Sinds afgelopen weekend onderzoeken Duitse autoriteiten... of de besmettingen met de EHEC-darmbacterie... zijn veroorzaakt door kiemgroenten... zoals de spruiten van broccoli en kikkererwten. Het Syrische leger is begonnen met een operatie bij Yistral Shugur. Volgens de staatstelevisie wil het leger de orde herstellen in de stad. Eerder deze week werden er meer dan 100 agenten gedood. De Syrische regering zegt dat de agenten zijn vermoord door gewapende bendes. Andere bronnen zeggen dat het leger de politiemensen heeft doodgeschoten... omdat de agenten zouden hebben geweigerd het vuur te openen op demonstranten. En Rotterdam is de onveiligste gemeente van Nederland, blijkt uit de jaarlijkse misdaadmeter van het Algemeen Dagblad. Het is de vijfde keer in tien jaar dat Rotterdam bovenaan eindigt. Volgens de misdaadmeter daalt de criminaliteit in Rotterdam, maar verloopt de daling in andere gemeenten veel sneller. Litterens Radiel in Friesland is net als vorig jaar de veiligste gemeente, volgens het AD. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemorgen, het is uh, één minuut over half tien. U luistert naar het uh, NOS Radio 1 journaal. Wij uh, wachten op dit moment op uh, een mogelijke handtekening... rond het pensioenakkoord. Daarom uh, willen wij graag naar de weg, naar Den Haag, naar het SER-gebouw, uh, naar gert -Jan Dennekamp. En kan dat ook, jongens? Maar die hebben we nog niet. Hebben wij die nog niet? Dat is nou jammer. Nee dan eh, ben ik heel benieuwd wat we nu gaan doen. Want wij wachten op, eh, ik zei het al, die handtekening. Er wordt overlegd nog nu tussen de sociale partners en het kabinet. Die zijn eh, in dat ser gebouw bij elkaar gekomen om het akkoord over de pensioenen af te ronden. Volgens FNV-voorzitter Jongerius is de zaak bijna rond. Premier Rutte die zei bij het langslopen... dat het akkoord vanochtend voor iedereen van het grootste belang is... en dat het ook iets unieks is. Nou, de bedoeling is dat de pensioengerechtigde leeftijd in 2020 stijgt naar 66... in 2025 naar 67 jaar. Past de hoogte van de uitkering vervalt dan. Dat is dan nog wel een Pijnpunt, een probleempunt voor FNV-bondgenoot. Wij gaan even naar Matthijs van der Wiel. Matthijs, waar ben jij nu op dit moment? In het gebouw van de Sociaal Economische Raad... waar op dit moment dat overleg bezig is met de kabinetsleden... en we hebben ze zien binnenkomen vanochtend... voorzitter Wientjes van VNO-NCW en Agnes Jongerius van de vakcentrale FNV. De vraag was, wordt het een kwestie van tekenen en komen ze dan meteen eruit? Nee, zo snel gaat dat niet, dus dat soort dingen. Er moest nog wat onderhandeld worden. hele zware delegatie van het kabinet hebben we binnen zien komen. Drie ministers, Kamp, Verhagen en de jager en de minister-president Rutte, die ook hier meepraat. En nu is het wachten. Ik zie trouwens dat Rutte op dit moment naar buiten gaat, weer naar zijn dienstauto. Die zal dus niet bij de presentatie van het akkoord zijn. En uh, dat zou kunnen betekenen dat die onderhandelingen voorbij zijn, of dat hij andere verplichtingen heeft. Want de rest van de onderhandelaars zijn nog niet naar buiten. Rutte loopt dus weg en wij wachten op het uh, groene licht hier vanuit de vergaderkamer. Ja, Matthijs, hij kwam aangewandeld, de premier met een kopje koffie in de hand. Zeer relaxed. Je sprak hem even. Alle vertrouwen in dat dat het dus wel goed zou komen dat er niet nog ergens iets op de weg lag. Ja, nou, wat hem betreft niet. Hoewel hij natuurlijk ook nog dat nieuwe pensioenstelsel... door de Kamer moet zien te krijgen. Dat is straks zijn grootste zorg. Ja, degene die de grootste reden heeft om ernstig te kijken... dat is natuurlijk mevrouw Jongerius ja? van de FNV. Want die moet straks maar die verdeelde achterban... Eh, op één lijn zien te krijgen. Maar ja, je weet hoe dat gaat bij dit soort dingen. ochtends vroeg, de, de gezichten zijn altijd opgewekt... en het vertrouwen moet er altijd van afstralen. Dat is nou eenmaal de, de pose ook... die dit soort onderhandelaars altijd aannemen bij dit soort uh, momenten. Mm. Dan hebben natuurlijk nog, want jij zei het al, Jongerius met de lastige achterban. Die achterban is vooral geformeerd in FNV Bondgenoot. Wij spraken vanochtend Henk van der Kolk, die zei ja, die, ik ben hier gewoon niet tevreden mee. Wat voor invloed gaat dat nog hebben, denk je? Ja, dat is nog helemaal de vraag. Hij gaat dat voorleggen, de leden mogen stemmen. En dan is natuurlijk ook de vraag uh, hoe die uh, FNVK, de leden, uh, dat, uh, dat akkoord gaan voorleggen aan, aan hun leden. Ja, ik kan dat nu op dit moment niet zeggen, hoe, hoe zij daarmee om zullen gaan. Ja, en dan is het dus het wachten nu op de, of de, de, de persconferentie die getekend gaat worden. Denk jij nou dat ze in dit afgelopen uur dan nog iets aan dat akkoord hebben veranderd... zodat het voor Jongerius makkelijker is geworden? We gaan dat straks allemaal horen. Ik kan het ja. op dit moment kan ik er heel moeilijk iets over zeggen. Ja, jij staat ook te wachten hè? en wij dus ook. Uh, zie jij inmiddels wel beweging, behalve dan dat uh, de heer Rutte is uh, weggegaan? Nee, o. die is weggegaan en verder is het uh, wachten, wachten, wachten hier. Ja. Dan stel ik voor dat wij naar de collega's van de KRO teruggaan. En dat wij inbreken zodra de persconferentie begint. Sven Kokelman, take it away. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Sociale diensten in de knel door geld tekort. De Duitse aansluiting op de Betuwe-lijn op de lange baan geschoven. Werknemers kunnen steeds makkelijker frauderen en stelen van de baas... zegt het groot bedrijfsrecherchebureau. Natuurlijk het laatste nieuws mocht dat er zijn... van dat pensioenakkoord uit het zeggenbouw in Den Haag. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is 6,5 over half 10. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Martijn Grimies is vanochtend in Natuurgebied De Weerribben. Varen tussen de rietkragen, maar hoe lang nog? Door bezuinigingen dreigt dit unieke natuurgebied volledig dicht te groeien. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. Frauderen, dames en heren, wordt steeds makkelijker. Blijkt tenminste uit de nieuwste onderzoekcijfers van Hofman. Dat is een bedrijf dat zich specialiseert in rechercheonderzoek en het bedrijfsleven. Werknemers stelen van alles van hun werkgevers, zo blijkt. Richard Franke, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van Hofman. Wat jatten ze zoal? <laughs> nou, de klassiekers zijn nog altijd uh, materie. Dus spulletjes van de baas, maar ook productiegoederen, geld... Uh, er wordt gefraudeerd met tijd, maar de laatste jaren en ook uh, in verband met onze kenniseconomie heeft dat uh, meer impact. Uh, gaat het om diefstal van kennis. Die, uh, hoezo dan? Uh, werknemers beschikken, uh, bewust of onbewust, over enorm veel kennis van het bedrijf. Uh, laat ik zeggen strategische kennis, want het gaat niet om alles. Dat kan zijn van een overnameplan waar men van hoort. Dat kan zijn uh, commerciële gegevens, calculatiegegevens of ont ontwikkelgegevens van nieuwe producten. Dat is dus bedrijfsspionage. Daar lijkt het op, ja, en daar ga je dan mee of naar de concurrent, omdat het interessant is... of je verhandelt het en blijft gezellig zitten waar je zit... of gebruikt het uit frustratie voor privé-doeleinden of wat. dan ook ja. tot aan de wat lichtere variant die met social media te maken heeft. We ja. praten te makkelijk over van alles en nog wat met iedereen. Ja, is dit doelbewust of is dit per ongeluk? Uh, voor een deel. Uh, en dan is het crimineel gedrag gebeurt dat heel bewust, uh, ter gewin voor jezelf... Um, en voor een heel groot deel gebeurt dat onbewust, maar beide vragen om maatregelen. Goed. En als u nou uh, constateert dat het nog nooit zo makkelijk is geweest om fraude te plegen... moet je dan ook denken aan uh, een verkeerd ingevulde declaratieformulieren en dat soort dingen? Um, als je dat opzettelijk doet, uh, dan is dat ook bedrijfsfraude. Ook weer om jezelf uh, ten nadele van je werkgever te verrijken. Ja. Het um, is echter wel zo dat uh, wij constateren dat, of wij roepen dat niet zelf... wij interviewen uh, uh, zeg maar al uh, in, in zo'n duizend gevallen per jaar die, we, die wij oppakken als Hofman... Ja. interviewen we de betrokkenen en die geeft dan in toenemende mate aan... en dat is die trend die we over 2010 signaleren. Het gaat zo makkelijk, er is amper controle, er zijn bijna geen regels... en de manager zie ik hierover ook niet. Nee. Goed, hoe vaak komt het voor en hoe hoog is het aantal gestegen? Uh, jaarlijks uh, raakt dit 20% van de bedrijven. Uh, dat was voorheen zo tussen de 10 en 15% voor zover wij konden waarnemen. We denken dat het ook wel enige relatie met de recessie en de naweeën van de recessie heeft. De focus van met name het management is toch wat verlegd op meer efficiëntie binnen bedrijven dan lettend op uh, wie nou hele vervelende dingen doet. Terwijl dat wel ingrijpt op nou net uh, het rendement. Uh, en uh, als je het in het getal van werknemers uh, uitlegt, dan heeft één uh, op de 1000 werknemers uh, per jaar toch echt wel te maken met ernstige vormen van fraude. Flexwerken maakte het allemaal nog eens makkelijker om te frauderen. Hoezo? Nou, denk aan materie, die is het makkelijkste. Op het moment dat je van 9 tot 5 werkt op de zaak en bij wijze van receptie of beveiliging actief zijn, de manager er ook is, je collega's sociale controle hebben op jou als je het niet zo goed zou menen met de zaak, sowieso is die sociale cohesie er dan al meer. Dan is het een ander verhaal als je over de hele dag en ook in het weekend mag bepalen wanneer je gaat werken. In het ja. uiterste geval van het nieuwe werken risico's, want het kan naast materie ook gaan om geld, om minder strak op je tijd, je werktijd letten, maar ook weer om die stal van hele interessante informatie. En dat kan ook nog eens makkelijker als je. Eh, want het is plaats- en, en, en tijd-onafhankelijk dat nieuwe werken. Als je dat op werkplekken doet, thuis of uh, in een café-restaurant langs de weg. waar uh, ja, je te makkelijk met die informatie omgaat. Dat kan ook een stapel papieren zijn. Ja, goed. Tot slot, wat kunnen werkgevers doen om dit soort ellende te voorkomen? Bewuster ermee omgaan. Het uh, uitleggen uh, dat dit een nieuw risico is aan hun personeel. Al dan niet workshops opzetten. waarbij je ook gezamenlijk tot maatregelen komt. En uh, ja, dan herkennen waar het fout gaat. En Maatregelen ja, maatregelen vertreffen op een hele harde wijze. Goed. Richard Franke, directeur van Hofman, Bedrijfsrecherche. Ik dank u wel. Het is, dames en heren, tien over half tien. We gaan naar Den Haag, naar de weg naar het gebouw van Dessert... waar het kabinet en de werkgevers en werknemers, uh, vertegenwoordigers allemaal... om de tafel beginnen te gaan zitten... om uit te leggen wat voor een pensioenakkoord ze hebben gesloten. Gert-Jan NOS-collega, goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Wat staat er in dat akkoord? Dat is zo'n beetje al wel bekend, tenzij er vanochtend toch wat commas zijn veranderd. Weet jij daar iets meer van? Nou, dat zal hoogstens een paar komma's zijn, want de teksten worden nu uitgedeeld. En nou, als je echt uh, vreselijke veranderingen gaat doorvoeren, dan uh, krijg je dat niet zo snel gekopieerd. Hier uh, lopen nu de mensen met de papieren rond en de persberichten rond. Uh, aan de tafel is inmiddels de delegatie aangeschoven voor de persconferentie. Dus daar zien we nu uh, uh, Agnes Jongerius zitten, de voorzitter van uh, de FNV... Uh, Wientjes, de voorzitter van VNO-NCW. Uh, minister Kamp. Uh, eerder vandaag was ook uh, premier Rutte hier nog aanwezig. Maar die is vertrokken omdat zometeen het uh, kabinet begint met uh, vergaderen. Dus uh, minister Kamp zal alleen de persconferentie doen. Dan vertegenwoordigers van MKB, uh, LTO Nederland, uh, de CNV. En die zullen hier zometeen een uh, persconferentie houden over het akkoord uh, dat is uh, gesloten. Ja. Het heeft meer dan een jaar geduurd. En uh, nu is het resultaat uh, dan klaar voor presentatie. De vraag is, uh, je kunt het met het kabinet, de werkgevers en werknemers op zichzelf... Uh, althans de mensen die daar onderdeel uitmaken van die delegatie wel eens worden. Maar een van de grootste FNV-bonden is tegen. Uh, bij monden van Henk van der Kolk, de bestuurder van die bond, heeft aangegeven... ja, wij zijn tegen en blijven tegen. Dus hoe groot is nou de kans dat ze hier allemaal een mooie sier maken achter een tafel... dat in het najaar iedereen weer de straat op gaat en dat het akkoord alsnog van tafel gaat? Ja, dat uh, zal ook een vraag zijn die hier gesteld wordt. En ik beantwoord hem nog maar even niet. Omdat ik verwacht dat de persconferentie echt ieder moment uh, gaat uh, beginnen. Uh, het is nu even stil, maar is aangekondigd dat, dat die gaat beginnen. En ik vermoed dat dan een van de sprekers het woord zal nemen. En daarop het wachten... Nog heel even, dus ik praat heel even de tijd vol als je het niet erg vindt. Helemaal niet. Uh, inderdaad, bondgenoten heeft verzet aangetekend. Maar Agnès Jong-Geris denkt dat dit akkoord verdedigbaar is. En uh, zij willen dus gaan voorleggen aan haar achterban. In de hoop dat uh, ze dan van de achterban een akkoord krijgt. Ze beginnen. Ongeveer een jaar geleden was u hier ook allemaal uh, bij elkaar. Toen is het uh, pensioenakkoord gesloten tussen de sociale partners. Vandaag zijn we hier bij elkaar voor de uitwerking van het pensioenakkoord van de sociale partners samen met het kabinet. Daarover heeft zojuist nog een uh, overlegvergadering uh, uh, met sociale partners en het kabinet plaatsgevonden. Het zijn nog een beetje de huishoudelijke mededelingen. Een woordvoerder die legt uit wat er nu gaat gebeuren. En dan vermoed ik dat hij zometeen het woord gaat geven aan de mensen die wij het liefst zouden willen horen over het akkoord. En dan zal minister Kamp namens het kabinet iets zeggen en dan horen we de anderen. En daarna kunt u uiteraard vragen stellen. Het woord is nu aan minister Kamp. Dames en heren, de sociale...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 door samen op te trekken en onze eigen inspanningen elkaar te laten versterken. Het kabinet is primair verantwoordelijk voor de AOW... en de sociale partners die zijn verantwoordelijk voor de aanvullende pensioenen. Dat realiseren we ons allemaal heel goed... en we hebben ons ook heel goed daarnaar gedragen... en gerespecteerd de eigen verantwoordelijkheid die we allebei hebben. De sociale partners die hebben dus ook zelf in de eerste plaats vastgesteld dat ons pensioenstelsel op dit moment onvoldoende toekomstbestendig is... en onvoldoende schokbestendig. En het kabinet is het met die vaststelling eens. En er zijn aanpassingen nodig aan drie ontwikkelingen. Aan de vergrijzing, aan de stijging van de levensverwachting... en aan de toenemende kwetsbaarheid voor schokken op de financiële markten. Eerst even wat betreft die vergrijzing. We zullen dat de komende jaren allemaal gaan zien op straat. De komende dertig jaar neemt het aantal gepensioneerden toe... Met 2 miljoen tot straks 4,5 miljoen. En tegelijkertijd neemt het aantal werkenden af met 700.000. En wat je dus ziet is dat we veel meer gepensioneerden hebben en minder premiebetalers. Nu is die verhouding 1 staat tot 4 en straks is die verhouding 1 staat tot 2. En dat betekent dat Nederland echt verandert. Het tweede element dat was de stijging van de levensverwachting. Wij hebben te maken met een levensverwachting die tussen 1957, toen de AOW werd ingevoerd, en 2040, als we de top wat deze ontwikkeling zullen hebben bereikt, eh, inhoudt dat eh, de gepensioneerden acht jaar langer leven. En dus ook acht jaar langer pensioen ontvangen. En daar moet dus ook iets voor geregeld worden. En het derde, wat ik net heb genoemd, dat is de toenemende kwetsbaarheid voor schokken op de financiële markten. Schokken op de financiële markten die hebben het stelsel van aanvullende pensioenen kwetsbaar gemaakt. Pensioenfondsen zijn mede door de langdurig lage rente afhankelijker geworden van rendementen op beleggingen. En omdat er minder premiebetalers zijn, kunnen die pensioenfondsen, die schokken, steeds moeilijker opvangen met premieverhogingen. En die premies die zijn bovendien al historisch hoog. En zouden die nog hoger worden, dan schaadt dat de koopkracht van de werknemers... En dan schaadt dat ook de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven. Wie die toekomstbestendigheid en schokbestendigheid van het pensioenstelsel wil verbeteren, omdat hij het pensioenstelsel graag in stand wil houden, ook voor toekomstige generaties, die moet de aanvullende pensioenen laten meebewegen met de levensverwachting en met de financiële markten. En de sociale partners en het kabinet, die willen dat. En de maatregelen waar we het over eens zijn geworden, die staan nu op papier. De AOW... En de pensioenrichtleeftijd die worden gekoppeld aan de levensverwachting. En dat betekent dat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar gaat. En dat die naar verwachting in 2025 naar 67 jaar zal gaan. Maar de mensen die krijgen de keuze om eerder of later met pensioen te gaan. En concreet betekent dat dat je in het jaar 2020 kunt gaan kiezen... of je met je 65ste of met je 66ste of met je 67ste met pensioen wilt. En in 2025 dan heb je de keus tussen 65, 66, 67, 68 en 69 jaar. En elk jaar eerder dan de standaardleeftijd... ...elk jaar dat je eerder met pensioen gaat, krijg je 6,5% minder. En ik heb het dan over de AOW. En elk jaar dat je later gaat, krijg je 6,5% AOW meer. Het kabinet heeft besloten om het AOW-pensioen... ...vanaf 2013 jaarlijks extra te gaan verhogen met 0,6% van het huidige AOW-niveau van hun gehuwden... en dat komt dan bovenop de gebruikelijke indexatie. Die financiering daarvan die is ons aangereikt door de sociale partners... in hun pensioenakkoord dat ze vorig jaar met elkaar hebben gesloten. Het kabinet zal bovendien, vanaf 2020... een inkomensafhankelijke heffingskorting van 300 euro netto per jaar introduceren... en die zal specifiek gericht worden op ouderen met lage inkomens... En hiervoor is door verschuivingen een budget van 500 miljoen euro per jaar beschikbaar gekomen. Mevrouw Jongerius en de heer Wientjes, die zullen het zo onder andere over de nieuwe pensioencontracten hebben. Dat is hun domein. Maar de overheid die werkt mee door aanpassingen van de contracten voor de aanvullende pensioenen wettelijk mogelijk te maken. Wij gaan het financieel toetsingskader, zoals het in de pensioenwet staat, verbeteren en mogelijk uitbreiden. Ik denk dat de keuzes die de sociale partners hebben gemaakt met betrekking tot de aanvullende pensioenen, dat die in het algemeen belang zijn. Wij willen samen met de sociale partners gaan onderzoeken uh, wat de mogelijkheden zijn om de reeds opgebouwde oude rechten om die onder te brengen in de nieuwe pensioencontracten. Um, daar zijn mogelijkheden voor, maar daar zijn ook beperkingen en dat moet je dus met elkaar goed uitzoeken. En wij willen ook gaan uitzoeken hoe wij dat hele nieuwe stelsel, dat aangepaste stelsel waar we nu over eens zijn geworden... hoe we dat in kunnen passen binnen de Europese regels. En dat zal een grondig en gedegen onderzoek gaan worden naar de juridische en de uitvoeringstechnische aspecten. Want zorgvuldigheid is vereist als het om pensioenen gaat. Even belangrijk als dit allemaal, en dat is door de voorzitters die hier achter de tafel zitten... vanmorgen ook nog eens uitdrukkelijk naar voren gebracht... Even belangrijk als dit allemaal is dat we het met elkaar ook voor elkaar krijgen dat mensen meer gaan werken. Dat meer mensen gaan werken en dat mensen langer blijven werken. De sociale partners zijn zich daar zeer van bewust en dat blijkt ook uit hun beleidsagenda voor het jaar 2020. En de aanbevelingen die zij hebben gedaan in de, om in de cao's concrete afspraken te maken over scholing en duurzame inzetbaarheid. En het voor elkaar te krijgen dat mensen als ze ouder worden blijven werken. Ik denk met de Stichting van de Arbeid dat er in het jaar 2020 sprake zal zijn van een substantiële verbetering van de werkhervattingskansen voor 60-plussers. Die zijn de afgelopen jaren al flink gestegen, maar die moeten nog verder stijgen. En voor de periode tot 2020 is het kabinet bereid om de inkomensvoorziening oudere werklozen om die tijdelijk te verlengen. Door deze beschikbaar te stellen voor oudere werklozen die geboren zijn voor 1 januari 1956. Net als voor ouderen is ook extra aandacht nodig voor mensen met een arbeidsbeperking. Daar hebben we ook over gesproken. En dat heb ik helemaal niet hoeven af te dwingen bij de werkgevers of de werknemers. Daar hadden ze zelf de grootst mogelijke belangstelling voor. Zij zijn er net als ik van overtuigd dat arbeidsdeelname voor mensen met een arbeidsbeperking... dat het voor die mensen zelf belangrijk is, maar dat het ook voor ons allemaal belangrijk is. Wij hebben ook die mensen nodig. En het kabinet wil in overleg met de sociale partners bekijken... Hoe we effectiever en efficiënter gebruik kunnen maken van de financiële prikkels en de fiscale prikkels die er zijn om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. En ik zal voor de zomervakantie de Tweede Kamer een brief sturen um, met voorstellen. Maar ik heb de sociale partners vandaag al laten weten dat het kabinet van plan is om in ieder geval een mobiliteitsbonus te introduceren. Een bonus om werkgevers te stimuleren, om oudere werknemers in dienst te nemen en die ook in dienst te houden. Ja, en zo werd dus het uh, pensioenakkoord door uh, minister Kamp gepresenteerd. Er is een akkoord. We moeten langer gaan werken. Het huidige pensioen is niet goed genoeg. Er moeten aanpassingen komen. Er zijn steeds meer gepensioneerden die dan ook nog eens ouder worden. Dat kost geld. En Dat kunnen we oplossen door langer te werken en de pensioencontracten aan te passen. En hoe dat precies gaat gebeuren, dat horen we zometeen van Agnes Jongerius en Windjes... en ongetwijfeld later op uh, Radio 1. En dan horen we dat ook weer van jou, Gertjan jan en collega in het Zergebouw. Ik dank je wel. Het is zeven uh, minuten voor tien, dames en heren. We gaan naar Duitsland, want de Nederlandse delegatie... bezocht daar deze week dat land om te kijken... hoe het staat met de Duitse aansluiting op onze Betuwe-lijn. En wat blijkt, het wachten daarop... gaat nog veel langer duren dan gedacht. Deutsche Bahn heeft het traject... dat loopt van Emmerich tot Oberhausen... geen prioriteit gegeven... zodat de Betuwe-route nu al jaren ophoudt... bij Zevenaar op Zavelberg, Correspondent in Duitsland. Hallo. Goedemorgen. Hoe lang gaat het nog duren voordat die trein door kan rijden? Nou, dat weet eigenlijk niemand hier in, in Duitsland. Die, die einddatum die is totaal onbekend. Uh, het zou eigenlijk op zijn vroegst uh, 2017 kunnen zijn. Dat is iets wat uh, merkwaardig, omdat uh, Koningin Beatrix bijvoorbeeld al in 2007, dus tien jaar eerder, uh, ja, de, de, de, de BTO-route in Nederland uh, geopend heeft. Juist. Toch zijn er harde afspraken gemaakt met Nederland. Die zijn in 1992 neergelegd in het verdrag van Warnemunde. Uh, waarom laat Duitsland de zaak dan nu zo, toch zo versloffen? Ja, dat heeft toch met de prioriteiten in Duitsland te maken... ook met de Duitse eenwording, bijvoorbeeld in 1990... toen de failliete inboedel van de DDR moest worden overgenomen... en worden gemoderniseerd. Daarnaast, ja, het probleem is vooral de, dus de inspraak... allerlei ambtelijke besluiten over bijvoorbeeld twaalf stukken verschillende spoor... en uh, omwonenden die, uh, die met klagen, uh, klachten zeg maar, dreigen voor de rechter. En uh, die inspraakprocedures die kunnen nog wel 15 maanden duren... En dan is ook de centrale financiering vanuit Berlijn nog niet helemaal voor de 100% rond. Ja, maar ja. die Duitse baan, die weet toch al bijna twintig jaar van deze plannen? En van ja, dat akkoord? En klopt. van dat verdrag? Maar kijk, dat, dat verdrag van Warnemunde waar we al over hebben gesproken, dat uh, van begin jaren negentig... Uh, daar zijn niet geen harde afspraken in gemaakt. Het, zijn, het is een principeakkoord geweest, maar niet uh, uh, dat er gezegd werd... dan en dan moet het klaar zijn. En als het niet klaar is, dan, dan dreigt er uh, ja, een, bepaalde, een bepaalde straf. Maar uh, dat is dus niet gebeurd. En nee. vandaar dat Deutsche Bahn ja, toch de prioriteit aan andere stukken spoor heeft gegeven. Hebben die Duitsers er eigenlijk nog wel zin in dat die trein daar gaat doorrijden? Nou, ik heb gesproken met een, een Nederlandse man die, uh, die in de buurt van Emmerich uh, voor de Duitse liberale partij de FDP werkt. En hij zei van ja, uh, op lokaal gebied, ja, men is natuurlijk tegen allerlei uh, vernieuwingen en zo. En uh, bijvoorbeeld uh, extra overlast door nog meer goedere terreinen vanuit Rotterdam naar Duitsland. Ja. Maar anderzijds, ja, het zorgt natuurlijk wel voor uh, werkgelegenheid. En zeker in het roergebied, het ja. oude industriële hart van Duitsland, ja, daar is de werkloosheid hoog. Dus we ja. kunnen natuurlijk wel wat extra werkgelegenheid gebruiken. En zeker naar de cijfers van gisteren, want dan blijkt dat de industriële groei in Duitsland weer aan het afnemen is, dus wat dat betreft. Nou, we in Nederland de VVD-jaar Charlie Abdrood, dat is een uh, Kamerlid, dat het uh, kabinet van Duitsland eist dat men zich aan de afspraken houdt. Is Berlijn gevoelig voor dat soort uitspraken? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, de, de banden tussen Nederland en Duitsland zijn sterk en uh, natuurlijk al heel lang, maar daarnaast, ja, Duitsland heeft tien buurlanden, dus Nederland is uh, minder belangrijk dan vroeger uh, geworden dan met het oude West-Duitsland. En uh, ja, kijk, volgend jaar valt dus het besluit over de financiering. Dus het gaat over vele miljarden. En momenteel wil uh, Merkel dus vanwege de crisis zo'n 80 miljard bezuinigen. Dus dat kan natuurlijk weer voor moeilijkheden zorgen. En vandaar dat Nederland en ook de Rotterdamse haven bijvoorbeeld zeggen van... ja, uh, kom op Berlijn, uh, jullie moeten toch dat, uh, dat geld vrijmaken. En uh, wij, wij hebben onze plicht gedaan, zeg maar, vanuit het verdrag van Warnemunde. We wachten nu op jullie. Dus vandaar dat de druk vanuit Nederland uh, ongetwijfeld belangrijk is... om het Duitse deel van de BTR-route, dus tussen... Emmerich en Oberhausen uh, ja, toch toch uh, ervoor te zorgen dat het klaarkomt. Juist. Goed, het laatste woord is hier dus nog niet over gezegd. Uh, het zal nog wel wat extra politieke druk vergen Wil, uh, de, willen de Duitsers iets meer vaart zetten achter het vervolg van die Betuwe lijn op Zavelberg vanuit het Ik dank je wel. Overigens binnenkort een grote reportageserie over de vorderingen van de Betuwe lijn in het buitenland. Want niet alleen Duitsland levert problemen op, ook Zwitserland, waar die trein naartoe moet rijden. Die, uh, dat land is nog een, tamelijk traag met de voortgang van uh, de. Gemaakte afspraken zal ik maar zeggen. Straks sociale diensten in de knel door geldtekort. En u hoort ook de reactie van Agnes Jongerius op het gesloten pensioenakkoord. De voorzitter van de FNV en antwoord op de vraag. Hoe zeer houdt dat akkoord stand in haar eigen achterban? In het vervolg van Goedemorgen Nederland naar het nieuws met Dorald Meegens. Tot zo. De EHEC-bacterie, heel Europa heeft het erover. Contra España, Contra Andalusia en Contra Almeria. De vraag is ook of het alleen om komkommers gaat, of ook om tomaten en sla. Eines hamburgers, der zelf aan EHEC erkrankt was. Dat Tauke de boosdoener is die de EHEC-batterie bij zich draagt. Zo'n partij, Tauke, vindt dat er veel te veel paniek wordt gezaaid. Dat E. EHEC-virus niet in die waarde is. Paniek en paniek.